Het is vier uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De politie in Mexico heeft een belangrijk kopstuk van een drugsbende opgepakt. Zijn bende zou ruim 100 mensen hebben omgebracht en begraven in een massagraf. De politie heeft zo'n 100 pakken cocaïne en allerlei wapens in beslag genomen in de kustplaats Cancún. Op dezelfde dag heeft de Mexicaanse politie een inval gedaan in het huis van de voormalige burgemeester van de stad Tijuana. In zijn huis werden in totaal 40 geweren, bijna 50 pistolen en een gasgranaat gevonden. De oudsburgemeester stond bekend als bijzonder persoon. Zo hield hij een privé-dierentuin op na met meer dan 20.000 dieren... en is hij eerder gearresteerd voor het smokkelen van bond en ivoor. Ook zou de oudsburgemeester jarenlang drugshandel in Mexico hebben mogelijk gemaakt.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 Het weer bijna overal droog, maar in het zuiden kans op een bui. In de ochtend wisselend bewolkt, later in het heideland buien. Vooral in het oosten vanmiddag kans op hagel en onweer. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN. 47. Luc Ikink. klopt hier niet. Wat? <laughs> hmm. Oh ja. Dit is Radio 1. BNN, BNN. BNN. BNN. BNN. 4.7. Ik, ik ben nog nooit zo'n uitzending begonnen zonder dit liedje. Nee. zou ik dan ineens zomaar een paar moeten beginnen. Ik kreeg ook een klein afkikkertje hoor. Ja, al, afkikker al, al, al al zo kaal is dat al, dan, en denk je van ja, nee, dat, uh, heb jij trouwens last van bindingsangst? Dan moeten ze toch over Nou, uh, ik heb wel gehad een beetje hoor. Maar ja? ik weet niet, ik weet ook niet of uh, het was niet heel ernstig. Mm -hmm. Maar ik kon wel heel snel hebben van nou, zeg maar, wat week één. Lucas rijden worden vreselijk verliefd op elkaar. Mm. Week 2, nou het gaat door het dak. Week 3 denk ik fantastisch. Week 4 denk ik, nou... Nah. Ja? <laughs> <It's, laughs> <It's a tus> het is nu al zo'n hoogtepunt. Yeah. Ja, dat heb ik wel vaak gehad. Yeah. En dan toch, en dan, en dan dat ik dacht... Nee, en dan, en dan kon ik op hele kleine dingen ging ik me fixeren. En dan dacht ik... Wat? Je hebt Scarface niet veertien keer gezien? Nou, we cannot get along. We gaan niet... Haal iets in je we... hoofd. Het gaat niet werken tussen ons. Yeah. Dat dan. Dus, uh... Ik, uh, je hebt dat boek van Dick Swaap, heb je bij meegenomen. Ja, ja, ja, ja want daar he? heb ik uh, allemaal informatie uitgehaald. Ja. We zijn ons brein. Ja. Boek. Goed boek is dat, hè? Ja, bijzonder. Ja. Ja, bijzonder. Ja. Goed, um, over uh, bijzondere breinen gesproken. Oh, maar wacht, wacht. Ik wil ah, ja. nog even vertellen. Maar ik ben nu weer geheel over mijn bindingsangst heen. Ja, hè? ja, is goed dat je er nog even bij zegt, natuurlijk. Dan krijg je straks thuis ruzie. Ja. Belle koek. <laughs> ja, die hebben we natuurlijk. Ik ben nu super verliefd en dat gaat voor altijd duren. Hoe lang, heb je, hoe lang heb je al met hem? Ik weet niet precies. Volgens mij 2,5 uh, maand. Hebben jullie geen datum afgesproken? Zo van: uh, nee. dit is de dag? Nee, we hebben wel een paar keer dat gesprek gevoerd. Ja, je moet er ergens een punt en dan, hebben. En zo dan zo, zo van: wat, wat vond jij nou? Ik vond die in die dag. Nou. Zijn we het ook over eet. Yeah. Maar dan die gang naar de, de agenda om te kijken van welke dag was dat dan ook weer? Ja. Yeah. Die is nog niet, heeft nog niet plaats. Maar ik zou toch een keertje kijken hoor. Op een gegeven moment ben je namelijk een jaar verder en dan, en dan komt hij met een cadeautje aan. En <laughs> jij niet. Nou, dan sta je mooi voor aap. dan denk ik Ja. Okay, oh shit. <laughs> Pussy hier nou uit eigen, uit eigen ervaring. Nou, ik had, we hadden wel op een gegeven moment dat we, uh, wij hadden niet echt een datum of zo. En toen dachten we van nou, laten we maar gewoon een datum prikken. Want ja, mensen gaan nu toch raken kijken. raak gewoon... Uh... Nou, wel echt gewoon nou, wel van dachten. Ja, dat, toen hebben we wel, volgens mij, voor het eerst of voor het tweede gezoend. En toen was het wel een beetje, ontstond het wel iets of zo. Want anders gaan mensen gaan, toch vragen, wie, hoe lang hebben jullie al? Ja, geen idee. Ongeveer. Dat is toch raar, hoor. Een ja? soort paria binnen de relatiewereld. <laughs> echt hoor. Vertrouwen Post... nou maar. Je hebt er nog geen ervaring in, maar dat is echt zo. Dus mensen gaan heel raar Ik heb kijken. een relaties gehad, maar hele, ja. hele, hele slecht functionerende. Ja. <laughs> ik heb nu een keer een leuke, een normale. Ja. Ja, welkom in die wereld, ja. zou ik zeggen. Ja. Nou, van het geluk, hè. <laughs> ja, drie welkom in de wereld van het geluk. <laughs> uh, ken jij Mats Meets? Ja, ja, ja. Ja, vind je van hem? Een wereld van geluk. Ja, <laughs> want we gaan het hebben over Mart Smeets. <laughs> uh, uh, een uur lang. <laughs> Wacht even, sorry. En ja. ik onderbreek je dat met excuses, me. maar ja. dat is iets nieuws: hè? dat je gewoon een persoon bombardeert met ja. onderwerp. Ja. Arie Boomsmaak, Ari die Boomsma we hebben gehad. We hebben uh, Jolante Kwaal van Kasper gehad. Nee, ja. nee, nee. Ja, zeker. Oh, was dat leuk? Ja, was, wil je daar nog iets over kwijt? Over Jolante. Ja. Nou wel, ja, eigenlijk wel. Nou ja, doe, maar, doe maar eerst even Jolante dan. Ja, eerst eventjes Jolante. Um, want uh, zij is natuurlijk onze collega geweest bij BNN. Ja. Heel prettig met haar gewerkt. We ja. hebben we samen ook een programma gedaan. Twee eigenlijk. En um, toen uh, ging ze naar de Tros. En toen, oh nee, Jan Smit was er al. Tros en Hup en Milaan en Wesley Snijder en zo. En dan, dan uit het oog verloren natuurlijk. Ja. Maar nu is ze terug met de nieuwe show. Ah, je hebt vorige week... Uh, ja. Omdat ze de nieuwe show ging doen... Volgens mij wel, ja. Ik weet niet meer precies wanneer ja, nee, ja, ja. twee is. Nee, twee weken geleden, geloof okay. ik. Oké, ja. soort de, de jonge versie van Ivo uh, Nieuws en uh, Trost TV -span. Ja, Jolante op 3 was ja. dat. Ja. ja, dat is dus wel een beetje zo'n soort programma. Dat wil ik later ook doen, als oh. ik groot ben. Ja. Is, dat, uh, ja. is dat een beetje jaloezie, wat hierboven komt? Nee, niet jaloezie. Oké. Okay. Um, Afgunst. Ja, nee nee. nee, nee. Ik zat dat te kijken. Ik heb dat wel met veel plezier gekeken. Ik vond het gesprek met Johan Derksen bijvoorbeeld heel geinig. Ja, van koop. En uh, toen dacht ik, nou, goed gedaan, meisje. Ja. Want ik denk dat veel meiden... Ik hoorde heel veel soort in de wandelgang van... nou, je en in het interviewprogramma, dat kan ze helemaal niet. En dan ga je natuurlijk toch... Ik ja. ging het natuurlijk al kijken. Ja, maar... Met een beetje, maar ook misschien in je achterhoofd van kijken of ze op de bek gaan. Ja, ja, ja, ook een beetje kijken van hoe gaat ze doen. Maar ik ja. moet zeggen dat ik het best leuk vond. Ik, en Wij kwamen uiteindelijk uh, die avond of die ochtend ook tot de conclusie... dat er veel mensen jaloers zijn op Jolant, ja, je Jolanda. Om... het ja, ja. Ja. En dan, ik bedoel, kijk, zij, zij, uh, je, zij is natuurlijk heel erg zo'n type... die kun je of leuk vinden of niet leuk vinden. Omdat ze natuurlijk best wel dingen doet die in Nederland niet gewoon zijn. Hè. Lekker, nou, nah, nah, nah. in, in, nu zit ze weer in Amerika en zo. En ze leeft echt een goede leven. Ja. En, uh, uh, maar wel veel mensen waren toch wel... Ja, die hadden zoiets van, ja, ze doet wel wat ze zelf leuk vindt. En dat is toch het ik heel leuk. Ja. Ik heb ook zoiets... Um, want Nederland is natuurlijk vrij nuchter land. En... en uh, hier mag je bijvoorbeeld... Nou, het, het wordt hier niet echt gewaardeerd als je, als je heel heftig bent of doet nee. over je ding. En nou ja, ik vind het wel mooi dat zij uh, echt haar eigen gangetje gaat. En, vind ik uh, ook, vind ik ook. Ik ben met je eens. Ja. Um, en, zijn we nou voor het eerst met elkaar eens? Ja, verrek zeg. Jongens. Zullen we even een datum afspreken? Want anders gaan mensen daar later weer naar vragen. Dan je, je weer paar jaar in het Eensland. <lacht> Even kijken. Oh ja, 5 juni is het. De dag dat we het gaan hebben ook over Mart Smeets. Dus een uur lang over Mart Smeets. Als je daar een mening over hebt, 0801121. Mars Mart heeft namelijk zelf wel een mening over Mart Smeets. Mart Smeets vindt Mart Smeets namelijk geweldig. <lacht> hij heeft een interview gegeven. En daarin zegt hij, heel Hilversum ziet mij als een gevaar. En hij vindt zichzelf de beste anchor en dat soort dingen en zo. En ik vind Mart Smeets dus echt een held. Nou, ik uh, luisterde naar de overnachting. Het programma van Patrick uh, Lodiers, wat voor mijn programma zit. Yeah. En uh, daar werd Matthijs van Nieuwkerk geïnterviewd. Yeah. En Matthijs van Nieuwkerk, die zei nou, een van mijn leermeesters. Mart Smeet. Yeah. Is toch niet de minste hè, als nee. Matthijs van Nieuwkerk... Dat zegt Matthijs niet over mij bijvoorbeeld. Nee. <lacht> nee. But, wat raar is. <lacht> ik luister altijd naar Lust als ik mijn interviewtechniek wil oefenen. <lacht> wat hij wel zou moeten doen natuurlijk. Wat hij hè. natuurlijk zou moeten doen, hallo. <lacht> maar, maar ik vind Matthijs Meets dus echt... Uh, die, die, hij, hij, is natuurlijk, hij is natuurlijk een beetje arrogant in dat hij zegt dat hij de beste enke van de, eigenlijk de enige enke van Nederland is en dat soort dingen en zo, dat zegt hij dan, maar dat is ook eigenlijk wel een beetje ja, zo. Toch? Ja, toch? Ik vind ook, ik pleit, voor een, ik pleit ook voor een ik pleit voor een Hilversum dat zichzelf ook iets minder serieus neemt. Ja. Waardoor je dit soort dingen ook makkelijker zou kunnen zeggen. Dat je ook gewoon kan het niet zeggen dat je de beste de beste bent. Ja, en dat, en dat mensen dan daar een beetje de schouder over ophalen en zeggen, nou, nou, nou, als je dat zo voelt, dan... Nou. Ja. In plaats van dat dat een nieuwsbericht wordt en dat dat heel heftig wordt en dan horen ze wat hij op zichzelf... Wij, wij hier in Hilversum moeten onszelf minder serieus nemen. Ja, Pietje. nou, ik ben het met je eens. Mart Smees, wij vinden je een held, toch? Ja. Ja. Kijk aan. En wat vind jij er thuis van? 0800 1121 0800 1121. Nou, het gaat nu al goed met de telefoon, dus zorg dat je er komt. 0800 1121. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you'd go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh,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 What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your agent not give you no breaks. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ik weet zeker dat als je in de auto zat dat je nu met je mee staat te zwingen, alsof je echt zo'n hele coole dude was dat weet ik bijna wel zeker. Marcel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo. Um, we gaan het straks hebben over Mart Meets, uh, Maar niet met jou daarover, want jij bent met je dus heel anders bezig. Je bent namelijk de coach van uh, Daan Glory. Ja. En Daan is uh, gisteren, zaterdag dus, om 12 uur middags een zwembad ingestapt... om vervolgens 24 uur achter elkaar te gaan zwemmen. Ja. <laughs> ja. Waarom in godsnaam? Ja. Dat is een goede... Ja. kun je het uitleggen? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, dat denkt hij nu ook. Ja, dat had ik ook wel kunnen En verspellen. ik denk ook iedereen die met een, als een begeleidt ook. <laughs> dus, je bent inmiddels al, is al 16 uur bezig met z'n tweeën eigenlijk. Of nou ja, ja. daar doet... Nou, we daar, zijn met uh, meerdere, ja. ja. Nou, da hij is net naar de wc geweest om te, te poepen. Oké, okay, ja, dat, moet ook, ja, moet, rusten, dat, moet, dat dan, moet ook gebeuren. Ja, natuurlijk, ja. Nou, hij heeft pijn. Hij heeft heel veel pijn. O oh, ja? Ja, ja, ja, dat, dat, dat gebeurt ook. Hij ja. heeft het uh, een keer moeilijk gehad. We zitten nu ook op een uh, heel moeilijk punt. Maar, uh, nou, we gaan voor die 24 uur. Het wereldrecord zit er niet meer in. Mm. Dat is wel jammer. Oh ja, waarom niet? Maar, uh, nou, nee, dat, uh, dat, uh, dat redden we niet meer. Nee, want, want dat was dus het idee, hè? 24 ja. uur zwemmen en ja. vervolgens dan een wereldrecord breken. Dat ja. was ja. 101 kilometer, hè? Dat was toch 101 kilometer ja, in Ja, dat was 101 uur. kilometer, maar, maar, maar, maar, maar, maar... We hebben ook nog het Europese kampioenschap of het Europees record. Aha. Dat staat op 88. En dat, dat kunnen we nog verbreken. Dus oh. uh, er zit nog wel wat in. Ja, en, en wat was dan het punt dat jullie erachter kwamen van... Nou, dat wereldrecord lukt niet? Dat is uh, te hoog gegrepen ja, dat, nu? Uh, nou, te hoog gegrepen. Kijk, je gaat op een gegeven moment weg op een tijd... dat je denkt van, nou, dat kunnen we volhouden. Ja. Nou, dat, dat op een gegeven moment bracht hem dat toch op. Dat was toch even te snel. Dus ja, dan knapte toch iets in je. Ja. Vooral als je er zo naartoe gewerkt hebt en zo. Dus uh, dat was een heel, heel zwaar punt. Ja. En uh, nou, daar zijn we er goed doorheen gekomen eigenlijk. Dus dan begon weer netjes te zwemmen. Mm -hmm. Nou ja, en nu komt eigenlijk het andere breekpunt. Uh, uh, Na de zes uur. Ja. Ja, maar... Kijk, en. Uh, het moet licht worden. Ja, want is het, niet, is het niet zo verschrikkelijk? Ik bedoel, hij is nu 16 uur aan het zwemmen. Nou, ik heb echt al een half uurtje dat ik denk van... nou, ik kan wel een, een matje gebruiken om op, te, om, om op uit te rusten. Maar 16 ja? uur, dan, je, ga, je zinkt als een baksteen toch, op een gegeven moment? Ja, je, nou ja, we zijn hem ook echt, eh, we zijn ook echt eh, aan het... Eh... Ja, aanmoedigen en sturen, alles eh, in deze te stellen mm. totdat die zon opkomt. Dus als je iemand weet die die zon opkomt, laat ik hem komen en dan graag. <laughs> ja, als ik, als ik iemand tegenkom, dan laat ik je meteen weten. Want dat, dat heeft hij nu nodig, licht eigenlijk. Dat gewoon. hebben we nodig, ja. ja. ja. Nou, ik eh, weet ja. uit ervaring nog een uurtje of anderhalf en dan eh, begint er al iets eh, te gloren aan de horizon. Dus, eh, ja, en dat... Dat, Dat moet ik wel is de ja. nee, hoop. Ik bel je zo meteen nog even terug, zo rond, uh, rond half zeven ongeveer. Dan, uh, dan ja. zit hij op 18 uur en dan uh, nou, kijken of het licht is en hoe het dan gaat. Ja, hartstikke nou, yes. bedankt. Ik hoor het al. Sterkte daar, hè? Ja, dankjewel. Yo, to -toy, to -toy. Hey, Hoi. Kees, kun jij de zon op laten komen? Hé hey Kees, kun jij, kun jij de zon op laten komen? Is dat, uh, ligt dat in jouw Ja, nou, ik, ik zou het wel willen, ja. <laughs> ja het... het is wel mooi als hij opkomt. Je oh, ondergaat zijn, ook weer? Ja, ja, als je dat allemaal. Ik ben, dus... ik ben vandaag een paar keer de nachtburgemeester van Woudrichem genoemd. De, de nachtburgemeester van ja. Woudrichem. Ja, het is, het is net stadje, maar het is wel leuk om zo genoemd te worden. Ja, maar waarom dan? Ben je helemaal losgegaan in Woudrichem? Ja. <laughs> <laughs> Hoe ziet dat eruit? Ja, het was een beetje feest hier, dus uh, dan, uh, dan uh, maak je zelf contact op één dag. Uh, yeah. Leren ze je kennen. Oké, okay, nou gezellig. Ja. ja. En Mart daar gaan we het over ja, hebben. Maar die heeft, ja, maar die had iets met de zus van uh, Theo Komen, want dat was ook een collega van hem. Ja. Ken je die zus? Uh, nee, eigenlijk niet, nee. Klaar heeft ze. Ja. <laughs> en, uh, maar in ieder geval, ja, <laughs> ik hoop dat jij nooit zo wordt als hij. <laughs> dat, hij is eigenlijk heel goed, want hij gaat... Dan is er iemand dood in de wielrennerij of zo. Dan gaat hij zitten. En dan vertelt hij gewoon uh, ja hoe lang die moet praten. Dan praat hij gewoon even helemaal vol, heel dramatisch. Ja, dat is toch mooi? Met zo'n mooie truiwaan en zo, weet je. wel. Ja. ja, Vind je dat niet knap? Ja, vind ik knap, ja. ja. Dat vind ik heel knap. Maar die hoef je nog niet gelijk arrogant te worden. Nee, want dat vind je wel een beetje dat hij altijd. Ja, die ik vind dat hij, uh, en dan heeft hij ook nog heel veel verstand van muziek. Zit hij in zo'n kamer met zo'n hele dikke. Uh, Wollige breide het met zo'n sneeuwvlok erop. Ja. En dan over muziek praten. Dan uh, zo kijken. van nou, uh, ja, niemand heeft meer verstand van muziek dan Mats nee, zo. Nee. Hij heeft op Radio 2 heeft ook een programma, hè? Geloof ik. In ja. ja maar dat ja. doet hij ook wel goed. Ja. Ja, dat is dat, punt, is dat hè? Ja, dat is misschien een punt dat ja. hij dat hij uh, alles wel heel goed doet, maar dat hij het ook wel heel erg weet dat hij het goed ja, doet. Ja, maar hij hij neemt zijn werk ook zo precies, weet je, want dan. Uh, ja, en als je dan een collega hebt die dan bijvoorbeeld drie jaar vis eet, dan moet hij er ook gelijk, ja, uh, helemaal, ja, moet, meteen... moet hij uh, ja, gewoon... Uh... Want die met Heel de sus... intiem contact. Mijn ja, zus de deed van Theo. <laughs> hij zei. Ja, ik ben goed bezig vanavond. Ja, uh, ja ik dacht. Ik, ik vroeg me af waarom ze jou zo noemden, de Nachtburger. Ja? Maar nu weet ik ook ineens. Nu weet je het. <laughs> en nu, hij zei van ja, hij had, hij had op een gegeven moment had hij nieuwsuur weer gedaan. Of, en, en dan doe je dan zo'n blokje in binnen nieuwsuur, dat programma. Ja. En da daarover zegt hij zelf: hele volkstammen op hun achterste benen. Geweldig. Je bent weer terug, hè? Ik ben weer terug, et cetera. Ja, ja. En uh, dat, dat, dat had hij allemaal al gehoord. Uh... Ja, maar ik vind. Ik vind, um, ja, ik kan ook wel eens de wereld, als ik ga bellen of zo, de wereld erin gaan. Dat doe ik nou niet. Mm -hmm. maar, maar Smeet is gewoon zo overtuigd van zichzelf. En hij heeft ook heel veel kennis. Dat is best bijzonder. Ja. Dat je al die kennis in je kop hebt en dat je het gewoon gelijk weer op kan halen. Ja, dat, uh, dat is ook knap. Natuurlijk. Ja, dat vind ik dat, dat, echt bijzonder, vind ik dat wel. Ja. ja uh. Nou, um, de, uh, de, de, de eerste mening die ligt, uh, een tikje arrogant. Dat is uh, wat ik altijd zei. Nee, even. meer dan een tikje arrogant. <laughs> en, <laughs> ja. En dat zijn vrouw dan zegt, ja, maar die Ria Visser, dat was zomaar even uh, tussendoortjes of zo. Weet je ja. ja. Zo is het, maar nou eenmaal. Ja, nou ja zo, dat, misschien is hij ook wel zo. Ja. Ja. Nou ja. maar ik vind hem. Uh, ja, ik vind hem. Ja, het is, het is, hij is goed te bekijken. Ja, ja. ja. ja. Oké. Okay. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. En dat is kijken, mensen hebben. Dankjewel, Kees. Doei. Dag nacht, burgemeester. <laughs> 0800-1121. Wat vind jij van Mart Smeets? Daar gaan we het een uur over hebben. Mart Smeets, 0800-1121. Hawthorne, zo heet die, deze, deze man. En, uh, die was, vroeger was hij een, een, een, een indie-artiest en inmiddels zit hij bij een groot label, groot platenlabel. En op zijn Twitter uh, zegt hij uh, in zijn laatste tweet: Portland has the most strip, strip clubs per capita in the US. If you're happy and you know it, clap your ass. Grappig. Jenny, goedemorgen. Goedemorgen, leuk. Hallo, we gaan het uh, hebben over, uh, over Matt Smeets, een uur lang. Ja. Ja, leuke vent. Ja, ik vind hem een, een uh, heel erg belezen. Ja? Deze wandelende encyclopedie, hè? Ja, nou dat kun je wel stellen. Hè? Hij weet echt wel heel erg veel over sport en, en, en, en muziek en dat soort dingen. Ja. ja. En nu wordt er wel vaak gezegd, ja, hij is ook wel een tikkie arrogant. Maar, maar een mens mag arrogant zijn. Ja, vind je dat? Ja, hoor. Ja. Ik, en, kijk, we, we zien, als ik mijn computer aanzet, zie ik je. Ja, mij. Ja? Ja. ja. ja. Uh, stel nou dat ik morgen, je hebt de hele nacht gewerkt, mm -hmm. en, en uh, je moet morgen nog even allemaal een fles koffie melden. En ik loop toevallig, kruis ik je pad. Ja. Uh, je bent hartstikke slaperig. <laughs> ja. En je wil naar huis en zo. Hoi, Luc. En hoe was het? En heb je het nog gevraagd? En, en maar kan ik je ping krijgen? Of, dan denk ik toch ook bij jezelf van, krijg het heen en weer. Ja, ja omdat, je dan, omdat je dan gewoon even geen zin in hebt of zo. Ja, ja het komt ja. gewoon niet uit. En ik denk dat dat bij Maart ook zo is. Ja. Uh, en uh, hij heeft geschreven, dus misschien denkt hij van... Als je het wil weten, het staat in mijn boek, misschien zegt hij het ook. Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Hij is natuurlijk wel echt een enorme bekende Nederlander. Ja. En uh, uh, en een goede bekende Nederlander. Ja, ja en, en, en uh, zo'n bekende Nederlander. Dat die, bedoel, iedereen kent hem. Er is, eigenlijk zijn eigenlijk weinig mensen die niet weten wie Mart Smeets is. Waarom? En dat is natuurlijk wel lastig voor hem. Als je, als je dat niet zo heel prettig vindt, eigenlijk, dan uh, ja, dat is het natuurlijk wel lastig. Die gaat, die gaat binnenkort weer een paar weken werken, hè? Wie? Mart Smeets? Ja. Met de tour uh, gaat hij doen ja. natuurlijk, hè? Ja, dat is waar, ja, dat is waar. Maar vind je niet dat hij plaats moet maken voor de jongere garde? Want uh, de, de, hij is natuurlijk al uh, heel lang op televisie. Ja, maar kijk, als hij plaats gaat maken voor de jongere garde, gaan ze hem toch bellen. Omdat er toch, hij moet er toch bij moet zijn, of zo? Hij is de encyclopedie. <laughs> ja, uh, iemand moet kijk, het doen. Kijk, als, als er één in uh, de berg op gaat, laten ze dat het Shani Hogerland is... Ja. Dan weet hij precies dat op dat punt Johnny het in vorig jaar op de zoveelste plek stond. Ja, ja dat is weet waar. Je? Ja. En in, uh, ja, de, de, de uh, Dione was er dan bij. hè? Wie? Oh, Dione de Graaf. Dionne, ja. Nee, ja, maar er was dus, dus nog, nog een keer, nog meneer... Maar enfin, die zullen het ook wel weten, maar Mark die heeft een fotografisch geheugen. Ja, ja, ik denk het ook. Ik denk dat dat wel, dat, dat wel klopt inderdaad. Dat er weinig ja. mensen zijn die zoveel weten. Uh, al die feitjes en kennis, dat er weinig mensen zijn die dat ook hebben. Ja. ja. Hey, jij, uh, jij hebt, jij hebt een, uh, een, een vader, of een vader gehad, die, uh, die een beroemd sporter was in Suriname, hoorde ik. Ja, hij, heeft voor de hij was militair. Ja. En die deed veel aan sport. En die kwamen ook nog naar Nederland en ze gingen naar, naar Zuid-Amerika. Ja. En ze speelden dus voor de voor MVV, de militaire voetbalvereniging. Oké. Okay. Maar ook voor een... Uh, hoe heet het? Voor het nationale team. Voor het Nederland of voor het Surinaamse... Het, ja. Ja, ja oké. Okay. En, en, en, en, en, en Maart Smeet kende hem ook. <laughs> uh, Maart Smeet zal hem kennen omdat ik zeker weet dat Maart Smeet de boeken van een... Uh, uh, meneer Hoen heeft, Guno Hoen. Oké. Okay. Het is een Surinamer. Ja. Yeah. Die ook veel met sport heeft gedaan. Die heeft twee of drie uitgaven gedaan van alle sporters. Oké. Okay. Uh, en uh, daar is hij dus drie boeken van uitgegeven. Mm -hmm. En nu is er dus een, uh, een soort online encyclopedie. Over Surinaamse sporters. Ja. Maar daar staan zij niet in. Oh. Niet met cricket en niet met voetballen. Waarom niet dan? Ja. Ja, dat is de vraag eigenlijk. Dat zou Waarom... de vraag van Mart moeten zijn aan die <laughs> ja. grapjas. Ja. Dat is wel raar dat hij daar dan niet in staat als hij zo'n uh, beroemde, beroemde sporter was. Ja, want uh, hoe heet het? In, uh, Ruud Gullit. Of Ruud, Ruud, mm -hmm. in, uh, Ruud Dill is het dan. Ja. Maar zijn uh, vader, Frankrijk had zijn vader... We zijn allemaal een, uh, van die tijd ook een, uh, voetballers geweest. Ja. Hoe, heet, uh, hoe heet je vader? Mijn vader heette. Heette. Ja, dat, een... Uh... Ik, ik wil het niet op de zender Nee, ja, nou dan moet je het niet zeggen, joh. Dan ben je gek. Hoeft het ik, ook niet. Ik zeg het misschien buiten de zender. Maar... Dat is goed. Dan moet je het misschien Want zo meteen... Ik weet niet of de andere kinderen het fijn vinden wat okay. ik zijn naam... Nee, ik snap het. Nou, moet je misschien zo meteen tegen Lieke zeggen, maar het hoeft niet ja. per se. Jenny, dankjewel in ieder geval voor je mening over, over Marts Smeets. Ja? En, uh, en, uh, en ga jij het vragen? Ik, ik, zal, ik zal het vragen. Ja, ik kom hem eigenlijk nooit tegen. Ik heb hem één keer uh, gezien. Um, bij, uh, ja, we zitten natuurlijk wel in het pand waar hij ook werkt, maar toch kom ik hem niet heel veel tegen. Oh, dus ik kan best een... een uh... Een kattenbelletje in zijn bakje doen. <laughs> Ik kan wel even een briefje in zijn bakje doen. Zou ik dat uh, ja, als jij, nou, als, jij nou, uh, als jij nou even de naam achterlaat uh, van, uh, van je vader bij Lieke zometeen... aan de andere kant ja? van de lijn. Dus niet op de zender. En uh, dan, uh, dan doneer ik dat zometeen even in zijn postvakje. Oké. Okay. Yes? Dat is goed. Oké, okay, dankjewel okay. Jenny. Tot ziens, hè. Oké. Okay. Doei. Doei. Dat is ja, te Nou, Ja, oh, dankjewel. Het is, uh, late, la wordt een latertje, denk ik. Zeven uur, hè? <laughs> ja, zeven uur. <laughs> ja, nou... Het is toch zonde, of ja, ik moet thuis slapen of in de kerk, maakt niet uit. En daarom, dat is ook zo. Je hoeft toch verder niks meer te doen ook. Nee toch? Dankjewel Jenny. En die opstaan over de rots <laughs> Maar dan zo neem ik een boterham. Ja, dat is goed. Dat is goed. Tot ziens, hè. Oké. Okay. Oh. Hey, je gaat Ferdinand nog bellen, hè? Ja, zeker. Straks, om, uh, om uh, iets naar zessen. Ja. Die kan een, uh, een, uh, daarvan ook weten. Van, die, uh, van, van je vader in, uh, in ja, als sporter? Van ja, van okay. die van mijn vader. Hmm. Nou, ik zal het eens even doorvragen. Ik neem het even met hem door zo meteen om 6 uh, uur. Oké. Oh, Oké, okay. yes? okay, dankjewel hè. Doei. Doei. Doei. Nou, ik kwam uh, eens dus één keer tegen en toen ging hij met de trein. Dat doet hij altijd, want uh, volgens mij, ik weet niet of hij rijbeis rijbewijs heeft, maar hij gaat in ieder geval altijd met de trein. En uh, toen chokte uh, hij zo door de regen en dat vond ik wel een mooi, heroïsch gezicht eigenlijk. Ah, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Hallo. Nou, het is een mooie stad als dat het uit is. Ja, ik, ik vermoed al dat jij zou bellen vandaag, want uh, het gaat over Marts Smeets. En uh, Martie heeft natuurlijk een zoon en die doet een honkbal. Exact. Ja. Dus dat, uh, dat, dat en jij, jij zit into de honkbal. Ik zat in de honkbal. Oh ja, je zat erin inderdaad. Maar je, ben, je bent er nog veel mee bezig, toch? Ja, jaren. Ja, ja. En ook in de voetbal, maar goed, dat maakt niet uit. Scheidsrechter geweest. Ja, klopt. Ja. Nou. En je kent dan Marts Smeets' zoon misschien ook wel? Uiteraard. Ja, joh. Nou, ik, ik ben het uh, in grote gedeelte met uh, mijn vriend uh, Kees Oostrand uh, ben ik het eens. Ja. Die ik hoorde in, in de uitzending. Mm -hmm. <kuggen> Helaas moet ik ook zeggen dat ik Mark Smeets een uitstekende uh, sportverslager vind. Ja. En uh, die alles weet, en, uh, en ook, uh, nou, amabel... Uh, altijd zijn sport uh, verslaat. Ja. Met name de Wienerij. Maar in het verleden was hij ook ge geamuseerd uh, van uh, basketbal. Ja. Maar ik ken zijn zoon ook. Ja. Die uh, jarenlang uh, en nog steeds uh, catcher is. Uh, ook wat Nederlands zien. Ja, dan schijnt hij niet zozeer op het goede voet te leven. Maar mm -hmm. dat wil ik me verder niet in mengen. En uh, als ik me niet vergis, dan ken ik ook zijn vriendin of zijn vrouw waarin hij me heeft. Oh ja, hoe, hoe ken je die dan? Nou, <laughs> volgens mij zat Ria van Velsen die zwemfslag van voor. Oh. En daar heb ik vroeger mee te moeder in de klas mee gezeten. Joh. Ja. Dus je kent de hele familie Smeeks bijna. <laughs> <laughs> Dat is wel grappig. Nee, maar normaal, kijk. Ik vind het, het toch wel een beetje pedant en een beetje arrogant. Zoals je overkomt op, in, de, in, de, in de nieuwsmedia. Ja. En met name televisie. Ik heb ook uh, meerdere uh, sportverslaggen uh, meegemaakt. Zoals er wordt, en die het wat ook, vind ik vind het ook geval, maar goed. Mm. Uh, maar ik wil, met name wil ik uh, Theo Rijsma even vernoemen. Yeah. Dat is een hele amabele man. En die is zo anders in, in, qua benadering en instelling en zo. Oh ja, die veel meer, uh, daar kun je veel makkelijker op afstappen bijvoorbeeld. Nou, die, had veel, ja, die staat veel meer open voor andere meningen. Ja, uh, ik geloof niet dat hij nog de, iets in de sport uh, schoenen stik doet, maar... Mm. Theo Raasma, dat was een van de be bekendste sportjournalisten, ja. ook uh, in de honkbal en de voetbal. Ja, ik vond het ook altijd goed hoor wat hij deed. Vond het echt ja, uh, ja zeker. En, en, en niet te vergeten, ja, ik hoorde net uh, een Surinaanse mevrouw. Je kent ook eens een beetje Surinaans, yeah. en, en, maar dat was een hele goede sport voetbalverslaggever, een Surinaamse man. En ik, ik, ik ben zijn naam kwijt. Ja. En die is ook vergraaist door de nieuwsmedia in Hildersum, helaas. Oké, okay, ja, ik weet zo niet wie dat was, maar dat, uh, ja. De... Maar, nou, maar, maar, misschien komt dat ter sprake, ja. maar dat was een hele goede uh, sportverslaggever. En die had altijd een van die, ja, moet ik zeggen, van die aardhalen van, ja, daar gaat hij daar oh, gaat ja, ja, ja, ja. Komt dat Schot? Hij? Hey. Pardon? Van Komt dat Schot? Ja, iets dergelijks. Ja, hij had toch van de kisees, en nou dat vond ik de uh, uh, ja, amabele uh, lieve aardige man. Hugo Walker. Ja, exact. Het is hem. Ja. Dankjewel, ja, Hugo Wolker. <laughs> nou, waar is je man gebleven in Godzaam? Ja, die moest er op een gegeven moment uit of zo was dat. Hè? Ik weet niet wat dat was. De, de, to, toen, uh, ja, ik, ik probeer nu echt wel van alle roddels wel wat mee te krijgen, maar toen zat ik nog niet, uh, zat ik nog niet echt in het wereldje. En, uh, dus ik weet dus eigenlijk niet wat daarmee is gebeurd. Maar dat is wel zonde, want die had wel, was wel echt een hele goede sportsverslaggever. Een hele eigenlijk. goede voetbalverslaggever. En ik wil nog even een kenmerk maken. Ik ben eentje e e e van de oude Sempel. En ik kan me nog heel goed herinneren, de eerste Surinaamse voetbal. Dat was H hmm, maar, maar de, uh, um, Humphrey Meinold. Hm, maar Humphrey Meinold? Ja. Ken ik niet. Het was de eerste gekleurde Nederlander die het Nederlands Altschap speelde. Hm, oké. Okay. De eerste gekleurde Nederlander. En dat was een uitstekende voetballer. Hmm. Ik hoop dat die man nog leeft. Maar dat soort dingen, ja, omdat ik een oude stempel ben, die, die, die blijven altijd bij. Begrijp je? Ja. Hé, hey, maar Aad, ja. hoorde ik jou nou net zeggen dat Andy Houtkamp, dat je dat een kwal vindt? Ja, vind ik wel. Ja, echt waar, hoor. Ja. Maar waarom dan? Nou, ik heb een keer een gesprek met hem aan de bar gehad. Ja. En toen, toen atterteerde ik hem erop dat ik het schande vond dat de verslaggevers eh, zoveel duizend eh, gulden toen de tijd verdienden. Ja. En dat ze niet eens moeten namelijk, <coughs> sorry, om de sprookheugels te leren. Om de wat te leren? De spelregels. Oude oh, de spelregels, dus ja. voetbal. Ja. En toen ging hij gehaast. ging hij de bar. Speelde, bestelde hij een biertje voor zichzelf. En ik ken zijn vader ook goed hoor. Mm -hmm. Zijn vader. Een, een, een, een bekende en beroemde. Uh, Sobbel, was dat. Ja. Een heel lange man. Maar die. En die houklamp, nee, ik, ik, ik heb er geen waardering voor. Als, als mensen zo gedragen, weet je wel, als ik een simpele vraag stel, en ze gaan naar de bar toe, en ze bestellen een biertje, terwijl ze, wij aan de, de, de gezamenlijk uh, zaten te praten, en ik stel van een simpele vraag, ik gooi door de tafel. Maar Theoraat, die was het voorkomende mens. Yeah. ze raadt, prima, tuurlijk moeten de verslaggevers. Een keuze voor Dat ze tenminste weten wat ze over praten. Want je hoort zo, nog steeds stomme opmerkingen in de verslaggeving, met ja. name met voetbal. Dat wordt helemaal nergens verslagen. Misschien is dat wel een beetje het, het uh, nadeel van, uh, van sportverslaggeving zijn. Namelijk dat, dat uh, sport vind, mensen vinden sport zo belangrijk. dat alles wat je zegt kan natuurlijk. Uh, het weegt allemaal heel zwaar natuurlijk wat je zegt, want alles wat je zegt, andere mensen vinden dat weer stom. Ik zie ook wel eens bij, uh, bij, uh, bij, bij wedstrijden van het Nederlands Elftal bijvoorbeeld, of, of de Champions League finale, dat wordt dan uh, uh, verslagen door Frank Snoeks. Nou, echt, wat die dan over zich heen krijgt dan, op, na, na, na zo'n zo uitzending van een voetbalwedstrijd. Maar mijn probleem is namelijk dat je dus uitspraken doet wat helemaal nergens op slaat. En dat wordt overgenomen door de jeugd. Ik noem maar een voorbeeld. Twee aanvallers. Nou, dat bestaat niet in de, in de speelregels. Mm -hmm. Dat de, de, de tweede aanvaller bijvoorbeeld een overtreding maakt. Oké. Okay. Twee benen. Nou, dat kan ook. Als je met twee benen bijvoorbeeld de bal over de doel brengt. En ik heb uh, een soort uh, uh, cursus gedaan, ook in Papendal. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Ik heb er ook cursus met, met de goal, misschien wel bekend. Ja, dat is geen zin en, zin. Nou, en wat je nog meer... Uh, uh, ja, helaas, die mensen zijn allemaal overleden. Uh, nou, alle mensen hebben ik meegemaakt en ik begrijp niet waarom mensen daar zo over reageren. Ik nee. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Eni Houtkamp, die heb ik een paar keer uh, uh, gesproken, ook toen ik BNNTD 2 d presenteerde, en die weet echt wel alles, hoor. Is, die heeft wel echt uh, feitenkennis. Ja, maar zijn is een figuur als maar ik vind het aardig vent altijd, Eni Houtkamp. Ja, maar ja. goed, daar kunnen ze we wel mee mensen verschillen. Dat is ook zo. Dat is ook zo. <laughs> maar hey. is een hele goede verslaggever, en ik, ik, ik had gehoopt dat hij niet zo arrogant was en niet zo bedaan was. Hij komt over of, of hij de wijze de pacht hebt En dat heeft helemaal niet nodig. Ja. En, zo, en zo is het kringetje weer rond. Mart Smeets, daar hadden we het over. Dankjewel Aad voor je mening. Graag gedaan, een goede nacht. Vanzelfde, hetzelfde. bye, bye. Hoi. 0800-121, Gaan we nog even hebben over Mart Smeets. 0800 1, 1, 2, 1.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 Verslag even binnen. Krijg je veel over je heen hoor dan. Met 16 miljoen bondstoosjes kun je het niet heel snel goed doen, natuurlijk, dat is ook weer zo. Arie, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, goeiedag. Ha hallo, hallo, hallo. We hebben het over Martin. Ja, ik was in net geniet ik weer van uh, Zonneveld. Ja, ja. En, en ook van. Uh van de zuster van Theo Koe, ja. maar Max Mees is een aardige kerel. Ja, hij is de aardige kerel? Ja, nee, ik heb hem dus, dus diverse malen naar het station gebracht. Oh ja, als uh, taxichauffeur maar, of zo? Ook, ook, ook. Maar okay. hij is, uh, hoe moet ik het zeggen, hij is een beetje onnozel. Maar onnozel. wat is het geval? Je kan hem in een driehoekje zetten ja. met Tom Boot en met Edwin Rutte. Ja. Want hij heeft dus de sfeer nog aan zijn jasje van de, van de apollo Hall, waar het echte uh, basketbal werd gespeeld in de jaren 60. En zo Ton Bout heeft zelf moeten basketballen, en Marthe ook. Ja. En dat, en dat konden ze, weet ja. je. Ja. Maar hij is een beetje onnozel, Mijn vader ergde zich er altijd aan. Die zat voor sport en beeld, zeg maar, om half zeven, dan komt hij op het beeld. Ja. Het is nu half zeven, ja? anders zouden we niet zitten te wachten voor die tv. <lacht> en die werd altijd kwaad op hem. <lacht> ja, snap je de grap? Ja, ja, ik snap hem, zeker. Maar hij is heel aardig, heel sympathiek, maar als hij met Maxima getrouwd zei, en hij zou Maxima zeggen, je bent een beetje dom. Ja. Uh, wat? Maar wat is dat dan? Wat, bedoel, jij, je hebt hem een paar keer meegemaakt. Wat, wat, wat, wat zit er dan ja, in? Als je, Tom, als je Tom boot had, die kwam... Uh, ik dacht dat hij ANVJ was en je had landlust en de Woels en ja. dat soort clubs. En voor de mensen die, die, to, die Tom Boot niet kennen, dat oud is een oud-basketballspeler. Ja, ja, een groot trainer. Ja. En die kwam dan altijd binnen, fanatieke dingen. Uh. Ja. Weet je, kwam hij daar Apollo al binnen. Maar de mensen die de Apollo al nog kennen, en Sonneveld ook, die begrijpen wat ik bedoel met die sfeer. Ja. Echt, het is gewoon iemand die... Hij is echt zo. Dus echt, hij is echt zo. Echt dus, hij is net zoals je schoonmoeder. ja <laughs> Maar dat is Tom Boots. En, en, en Maatsmees heeft nee, dat... Nee, ik heb het over voor Maatsmees. Die heeft, het zelf. Die heeft dat zelf. Ja, zo. die hebben het zelf. Het is een, het is, het is een uh, generatie... Ja. ja, de jaren generatie. Ja, okay. hij, hij heeft waarschijnlijk nog Monty Kaal plaatjes gespaard. <laughs> Daarvoor weet hij wat we zoveel van die oude voetballers, ja. weet je wel. Ja, precies, ja. Maar het is dus echt die generatie uh, ja. waar, waar ook Tom Als je, als je Edwin Rutte ziet, dan denk je ook dat er begint een dweilorkest uh, te, te spelen met uh, oude jazzmuziek yes op straat. Ja. Die, die lucht hebben ze nog aan hun. En, en uh, dan, dan wordt er vaak gezegd uh, dat hij uh, arrogant is. Ik denk zelf van, nou volgens mij is hij niet per se arrogant, maar weet hij gewoon dat hij goed is. En dat snap ik, want nee, ijzer, hij, is, hij is, goed. is gewoon zo, die maar, maar hij is onnozel ja. op sommige punten. Als je zegt voor die tv, het is nu half zeven, jaar. Uh, daarom zitten we er. Ja, maar hij zegt natuurlijk ook, hij is, het is half zeven, omdat, uh, um, ja, omdat het half zeven is. Ja, je ja, weet, ja, weet ik eigenlijk ook niet waarom hij dat zegt. Hij is, zelf nog, hij, is, hij is zelf nog in het Ja, Maar nu, dat is wel grappig... want uh, dat zegt hij dus ook in een interview... dat hij onlangs heeft gegeven... Uh, dat hij uh, nog steeds voetbal doet. Want, want hij doet dus helemaal al jarenlang... Uh, geen voetbal meer op, op ja. zondag. Is het, uh, ja, hij doet geen voetbal... maar het is eigenlijk geen... Uh geen. geen ik, ik, ik, Ja, het is gewoon een wandel onder de sfeer. Het is toch gezellig Ja, ik vind, ik vind. het ook gezellig. En ik vind ook wel dat het het hoort ook een beetje bij de Nederlandse sportcultuur. Die, uh, die uh, de, de zo, Dat heb je ook met radioverslaggevers. Die stemmen, die ja. ken je goed. En de, de, de, dat, dat zijn mensen die, uh, die weten uiteraard veel van voetbal. Want anders zitten ze daar niet. Maar daar kun je ook een beetje, daar kun je het mee zijn en mee eens zijn. Ja. ja. En, uh, maar hij heeft de lucht. Hij heeft de lucht nog van de Apollo-allerhande komt hangen. En, en, en, en, en, Sonneveld zou zeggen: je, je, je, net als in het liedje van Oude Den Haag, Ja. duik je de oude Ado nog? <laughs> dus echt uh, het, het oude sfeer. je wat Ja, U... zeker. Ja, nee, maar ik weet niet wat je vindt. Dankjewel, Ari. Maar het is een leuke man. Dat ja. is een leuke man. Nou, dat is goed om te horen. Een hij houdt van leuke vrouwen ook. Ja. De boef. Ja, dat is waar. Ja. Nee. Dat is waar. Nou, eh. <laughs> ja. Doe maar de groeten. En als ik hem zie, dan doe ik dat. Maar ik zie hem dus echt helemaal nooit. Nee, ja. nou goed. Maar als ik hem maar, zie. Maar het is, het het is. Je reageert omdat hij je interesseert en dat hij de sfeer hebt. Ja. Hij hebt het gewoon nog. Het ja. dus ja. is net Bob Dylan, de Sixties, die is ook 72, of geloof ik. Of ja, ja, zoiets, dat haalt hij wel. Ja, ja. Zit like de Rolling Stone op. <laughs> ja, dan zit je allemaal mee te doen. Oké, dan was Ja, tot later hè, Arie. Ja, Oké. Okay. hoi. Zometeen um, doe nog één rondje matchmaker. al oh, moet kunnen. Eén rondje nog. Is lachen. 0800 121 Leuk liedje nu van Sharon Johnson en Deb Kings, Better Things. Jones en de Kings En Better Things. We hebben het over Mart Smeets. Eens even kijken wat Lieke er eigenlijk van vindt. Lieke? Ja. Ik uh, kwam uh, vanmorgen kwam elkaar tegen in de parkeergarage. Hier net, uh, vanmorgen, mm -hmm. vanmorgen een, paar, een uurtje geleden eigenlijk. En toen uh, zei ik: van, Ken je Mart Smeets? Ja, die ken ik wel, maar niet zo heel goed. Hoe kan dat nou dat je Mart Smeets niet kent? Ik zei dat ik hem de hele tijd. of dat ik hem altijd door de war haal met uh, Jack van Gelder. Yeah. Terwijl ze totaal niet op elkaar lijken of zo. Maar nee. het is gewoon, ja... Dat, dat zijn de sportverslaggevers van Nederland. Ja. Voor mijn gevoel. Ja, maar... En, en, kijk je wel eens naar... Kijk, kijk je wel eens naar Mark Smeets? Nou, waar ik hem van ken... Dat is uh, tijdens de Tour de France. Dan gaat hij altijd zo... Zit hij altijd lekker ergens op het terrasje... Ja, het bij met te een pijntje. Ja, en ik dan ben ik altijd heel jaloers op ja, hem. Ja, dat is wel mooi hè, wat hij doet. Maar dat, dat vind ik dus wel... Uh, vind ik echt gek aan Mark Smeets. Uh, dat was volgens mij twee jaar geleden. Deed hij dus de Tour... Uh, dat toerprogramma van hem. En uh, nou, in Frankrijk kan het echt wel flink hozen. En op een gegeven moment begon het te regenen. En dan zitten ze altijd buiten. En uh, toen hadden ze, uh, uh, hadden ze niet echt een overdekte plek... maar hadden ze een soort van tent over de tafel heen gezet. Party -tent. Een soort partytent-achtige constructie. Ik weet niet precies wat het was. Maar toen ging het zo hard waaien dat dus uh, alles eruit vloog. Dus de verbinding was ook ineens weg. En uh, hij stotterde en stoorde. Tenminste, de, de, de lijn ging zo, hè. En uh, alles waaide weg. En nou, toen was het drie minuten, denk ik, dat er uh, geen beeld was op televisie. Een steken in beeld. En toen kwamen ze terug en toen zat. En dat was, vond het, was echt fantastisch, moet je maar zoeken op YouTube. Zat Mart Smeets dus ja, op een stoel aan een tafeltje. Met achter hem een geluidsman of een cameraman die een stuk tentdoek vasthield. <lacht> en uh, een stuk zeil was het ook, hield hij vast. En Mart Meesters zat er in de stromende regen. En uh, alle camera's, er was maar één camera nog in de stromende regen. Deed Mats Mees, even uh, een, een soort afkondiging. Legde hij uit wat er aan de hand was. Maar <laughs> heel relaxed ook en zo. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel echt gewoon... Respect. Ja, echt. Maar veel, ik bedoel, als je presenteert dan... Uh, het is, zo moeilijk, is het dan wel niet heel veel helemaal te kletsen. Maar het is, als iets misgaat, kan het wel echt gewoon... Dat is wel vervelend, want dan moet je... Ja, je, je, kunt, je moet wel iets doen. En dat is wel heel knap, hoor, die. dat toen deed. Dacht ik echt van, nou, oh, dat moet je maar kunnen. Zo relaxed en rustig blijven. Volgens mij blijft hij ook is hij op zijn best als hij in dat soort stresssituaties zit. Nou ja, ik ken hem dus niet, maar ik weet alleen maar van anderen <laughs> ja. dat hij altijd zeggen. Oh, die is zo arrogant. Ja. ja, bij ons op de redactie is ook altijd een discussie over. Ik uh, heb met uh, uh, ik heb ooit een keer voor iets. Dat ging toen. Dat oh ja, was voor Radio 1 de Top 100, deden we toen met, uh, twee jaar geleden. Een soort nieuws top 100 moest ik maken. Toen heb ik hem wel geïnterviewd uh, nog over, uh, over uh, Armstrong. En dat was een heel aardig vent hoor. Echt uh, gewoon heel, uh, heel relaxed. Daar wist, wist hij ook veel van, van Armstrong. Hij is goed bevriend daarmee en zo. Maar ja, ik, denk dat het een soort beetje, ik denk dat het toch een beetje afgunst is van veel mensen: dat hij toch veel bereikt heeft. Denk ik. Misschien. Maar, maar jij kent hem dus niet. Nee. <laughs> dat ben ik echt zo graag. Hé, hey, Campy en Lucky Fonds daar, daar kwam hij mee aan, aan draven, een paar dagen geleden al. Wat is er met die twee? Nou, dat is dus wel grappig, want Lucky Fons, dat is gewoon, die zingt allemaal van die hele mooie lieve liedjes. Ja. Yeah. Maar hij zit bij Top Notch, en dat is dus echt het uh, hip hop R&B label van Nederland. Ja. Yeah. Dus dat vond ik al heel grappig dat hij daarbij dat label zat juist, en toen dacht ik, nou ja, dan daar moet iets achter zitten, zeg maar. Ja. Yeah. En nu is er een liedje van hem samen met Campy. Ja, en, dus dat is en, het. Uh... En Campy is? Ja, Campy is de gangster rapper van Nederland. Ja, maar echt <laughs> gewoon echt diehard gangster rap, toch? Die ja. is gewoon uh, een paar keer in de bak gezeten en zo. En, uh... Ja, en dan vanuit de gevangenis een clip opnemen. En rechtszaken stukjes erin, net zoals toepak, zeg maar, in ja. zijn clips. Ja, en nou ja, zo'n gast dus, onder de tatoeages, zelfs een oogleden getatoeëerd, maakt dus samen met Lucky Fons dit liedje.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 Je bent degene waar ik zo lang op wacht Je bent degene die zo lekker lacht Ah, Diana, Diana, me schat wo -oh, wo -oh, wo -oh. oh, Diana Ik wil je hebben voor mezelf en jij Laat me voelen als een million Zo so van, ik wil kinderen een ijs en een tuin Met jou alleen, baby, Oh, Diana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 Lang op wacht, jij bent degene die zo lekker lacht. Oh, Diana, Diana, mijn schat. WOO, WOO, WOO, WOO, WOO, WOO. Lucky Fonts, de derde, dat is ook zo'n artiest, daar kun je dan van houden. En daar kun je dan ook heel erg niet van houden. Uh, bij ons op de redactie zijn er ook een aantal mensen... die, uh, die hem echt verschrikkelijk vinden. Die echt, uh, ook op Twitter gaat het dan ook rond. Koen en Sander. Uh, Sander volgens mij wel. Maar Koen die vindt hem volgens mij eigenlijk helemaal niks van 3FM. Maar ik vind hem wel leuk, hoor. Hij heeft een liedje gemaakt samen met Kempi, de gangsterrapper. En Diane, zo heet dat liedje. Um, ja, de, ik denk dat we wel klaar zijn met, met Matt Smeets. Er zijn nog wel mensen die bellen, maar die, uh, die vinden hem eigenlijk... Ik denk dat de conclusie toch wel is... dat de meeste mensen Matt Smeets toch wel te gek vinden. En Daar ben ik wel blij mee. En Ik vind, ben ook een beetje verbaasd. Ik had verwacht... dat dat er meer, uh, meer haatreacties zouden komen. Maar dat is goed om te weten dat, dat Nederland nog steeds Mart Smeetst uh, aan het omarmen is. En ik denk, sterker nog, ik weet vrijwel zeker dat Mart Smeetst dat zelf ook heel erg prettig zal vinden. She was born in november, Carol Crow. en een heel mooi liedje, Run Baby Run. Dit is de voicemail van René van Brakel en hij spreekt een bericht in Na de Pip.